Zitten we dan met z'n drietjes in de studio van CFM aan het gasthuisplein. Wel enorm gezellig. En we hebben de zin in ook in het derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag. Je hoorde Tiffany uit de jaren 80 of zo uh, net na vier uur. En dat was I think we're alone now. CFM voor Zandvoort en de regio. Nou in de derde uur is het ook weer Alaaf, want het is carnaval morgen in de krocht. Daarvoor komt uh, Maurice langs. Ja, en die komt tussen half vijf en vijf uur. Oh, goed gepland. <laughs> want dan hebben we ook nog uh, Dier van de Week, Gedicht van de Week. Nou, het dat... wordt druk, druk, druk. Dat dat ja. volle bak. Uiteraard rond de klok van half vijf, uh, het Dier van de Week. En uh, luistert naar de naam. Weet jij het? zo uit je hoofd? Nee. Ik wel. Nee, nee, nee. Tiani of Tijani? Een van de Tijani. twee. Tijani. Nou, het Gedicht van de Week we hebben we een probleem. We hebben een carnavalsgedicht en we hebben een gedicht over tulpen. Dus uh, moeten we even kijken hoe we dat gaan... Uh, gaan aanpakken. En zoals je zei het al, rond de klok van tussen half vijf en vijf komt Maurice Mulder nog praten over het kindercarnaval in de krocht, wat morgen uh, staat te gebeuren. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren en naar nou, de verzoekjes nog even. Uiteraard, we, we hebben, we hebben er nog voldoende weg te draaien, dus uh, ja. Ja, was het dan niet iets van uh, tulpen uit Amsterdam of zo, die ook moesten draaien, over tulpen gedicht gesproken. <lacht> nou, zullen we dat maar niet doen. Wel, Tom Jans. It's not unusual, you want to be alone by anyone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 Be loved by anyone It's not unusual It happens every day No matter what you say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 Maar dit nou weer gewoon, dat is tijd geleden alweer. We gingen weer terug naar de jaren 80. Met de Fine Young Cannibals. Dat was Johnny Come Home. En daarmee werd het bijna kwart over vier. Tijd voor. bier. Bier, ja. Het volgende item gaat namelijk over bier. En wel met name over Café Koper. Want Café Koper doet mee aan de Vriendenping Hertog Jan Café 2012 verkiezing. Met 39 andere leden uit het hele land gaan zij de strijd aan. Het winnende café gaat een rol spelen in de nieuwe Hertog Jan reclamecampagne uit Liefde voor Bier. Een mooie kans om uh, dit café positief op de kaart te zetten en daarmee natuurlijk ook Zandvoort op de kaart te stellen kaart te zetten. Stemmen dus tot en met 5 maart kan er gestemd worden via www.vrienden-kringhertogjan.nl www.vrienden-kringhertogjan.nl Eén keer per e-mailadres. De uitslag wordt begin april bekendgemaakt. Dus ik zou zeggen, ga even naar café Koper, neem een lekker Hertog jammetje en ga gelijk even. Maar je kan ook schijnen te kunnen sms'en, maar dat weten ze daar Dat hey, zou, zou leuk zijn, hè? Ja, dat zou café leuk Koper, zijn. Café Koper gewoon op de televisie. Je kent die reclame wel, hè, he? van Hertog Jan. Ja. Met dat krijtbord zo van wat is het lekkerste bier? En ja, nee, helemaal gezellig. Ja, we hebben het toch over bier. Ja, daar kan uh, Guise uh, meeuw zou niet ontbreken natuurlijk. 8 juni treedt hij op in Eindhoven. Jij gaat ja. er heen, hè? In het Philips stadion, PSV stadion moet ik eigenlijk zeggen. En we gaan daar weer met z'n allen van, van, van genieten natuurlijk. Het ja, donderderderbliksenverderdredenmeters, mierenvotters, stompen of verzuipen, dat's de enige manier Om de juiste koers te varen met de wind in onze rug Geniet met volle teuren, een tijd komt nooit terug Bootje voor het eerste wees zeer goed voorbereid Hou het hoofd maar boven water in deze turbulente tijd. Straks gaat het gebeuren, het is eens en dan nooit meer De hemel breekt ons open en dan gaat het hier keer. Het donderdelen de het regenmeters dus bier Het wordt dus pompen of voor zuipen, dat is de enige manier Om de juiste koers te varen met de wind in onze rug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 de bom. Geniet met volle het plukten dansen veel je kan Het onderwerp, het fliksen het regen met de zwieren, het wordt de stompen of de, Dat's de enige manier om de juiste koers te varen met de wind in land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 La, la, la. La, la. Speciaal dan voor cafékoper de volgende plaats. Het kleine café in dat mooie Zandvoort. Hier is vader Abraham. De avondzon valt over straten en pleinen. De gouden zon zakt in de stad. En mensen die moe in hun huizen verdwijnen. Ze hebben de dag weer gehad.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 de haven. Daar zijn de mensen gelijk en tevreden. Daar in dat kleine café aan de haven. Daar belt je geld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 De mens zo'n gelijk en de geest Daar in dat kleine café aan de hoogte Laat dat je geld op wie je bent niet meer weten. Nou, als je nou nog geen zin hebt gekregen in carnaval, dan weet ik het ook niet meer hoor de toog is van koper. Je hoorde vader Abraham met het kleine café hier in Zalvoort. Heel gezellig café. Ga er een keertje heen. Hè? Gewoon en ga's vooral stemmen. Vooral stemmen. Hoe, hoe ja, doen zei... we dat? Kun je dat nog één keer herhalen? Uh, dat kan ik herhalen. Dat, da, is... dat vind ik gewoon ik... mooi. Dan komt hij weer. Wacht even hoor. Ja, hier heb ik hem. Er kan gestemd worden via www.vrienden-kringhertogjan.nl www.vriendenkringhertogjan.nl Eén keer per e-mailadres. Je kan ook smsen, maar dan zou ik zeggen oh, hoe dat werkt, dan moet je wel even. De kroeg vragen. Oké. Okay. Nou, nou hebben we nog een voetbalberichtje. Ja, en dat betreft uh, onze aller Guus Hiddink. En nou komt hij, want Guus Hiddink heeft namelijk een contract getekend voor anderhalf jaar bij ANSI de oud-bondscoach van Rusland krijgt in, uh, bij deze club hulp van zijn assistenten Tontoen Chatagnier en Petrov. Ik ben erg gelukkig dat ik een kans krijg, stelde Hidding. Ik ken de ambitie van de eigenaren en de supporters van deze mooie club. Ik zal er alles aan doen om de ambities waar te maken. Vorig jaar heb ik al met de leiding van deze voetbalclub over deze functie gesproken. We waren er dus vrij snel uit. Hiddink gaat volgens mediaberichten in Rusland zo'n... ...dan komt hij 10 miljoen euro verdienen. Ja, uh, ja. Ik moest van de week zo lachen. Toen zag <laughs> ik hem op tv. Toen zei hij, ja, ik doe het zeker niet voor het geld. Nee nee, nee, nee. Want geld heb ik al genoeg. Dan zit je mijn maar, slot slots in weer te jassen. <laughs> geld is niet belangrijk. Nee. Maar 10 miljoen euro op jaarbasis. Toch wel lekker. Ja. <laughs> Dergelijke be bedragen zijn bij deze voetbalclub geen uitzondering. De speler Samuel Eto'o... ...die we nog, nog kennen van Barcelona... ...geniet van een jaarsalaris... ...en dan komt hij van... 20 miljoen euro's. <laughs> nou, ik heb het wel gehad hoor. Ik wil oh. profvoetballen, Jongen, jongen. Komen wij aan hè? met, met onze bedragen. Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. En weer een verzoekje? Hè? Een verzoekje. Hier is Dusty Springfield. And you don't have to say you love me. Komt ie, Marjan? Nog een feestje als je deze muziek hoort op de radio. Je hoort de Hey Jutes, uiteraard van de Beatles. Inmiddels half vijf, dus de Beatles gaan verlaten voor het dier van de week. En deze week is het dier van de week. Tigana. Of Tigani. Tigani. En Tigani is een leuke en lieve kater. Hij is ruim 13 jaar jong en nogal graag op zichzelf. Van andere katten om zich heen is hij niet gecharmeerd. En hij is dan ook op zoek naar een huis voor hem alleen. Ook kleine kinderen en honden zijn hem te druk. Die, het is, uh, de kater is niet echt een schoolkat. Hij wil wel af en toe een aai over zijn bol, maar dan komt hij zelf om vragen. En als het hem te veel wordt, loopt hij weer weg. Hij is gek op lekkere hapjes en snoepjes en gaat erg graag naar buiten om in het zonnetje te liggen en te spelen. Een echte levensgenieter dus. Een baas die hem in zijn waarde laat, hem de ruimte geeft om zichzelf te zijn... en die een tuin heeft waar hij lekker kan zonnen, is voor Tigana... Het ideaal. Bent u die baas die Tigana kan geven? Uh, wat hij zo graag wil. Kom dan snel even langs om kennis met hem te maken. Hij wacht op u in het Dierentehuis Kennenballand Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is te bereiken op 023 571 3888 of via www.dierentehuis Geef Tigana een huis. En ga daar zeker eens uh, langs bij het uh, Dierentehuis Kennenballand, want ze hebben ook nog heel veel andere leuke dieren daar zitten. Die wachten op een uh, gezellige baas. Dus bel even met het uh, dierenasiel en bel me maar...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 Ik heb geen gevoelens voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk: Ah, zij is wereld. Oh, zeg me wat je doet. Oh, de Zeg maar wat je op ik, ik neem je mee. Neem je mee, op reis neem je mee.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 Superplaten achter elkaar bij CFM op de zaterdagmiddag. Zandvoort op zaterdag bij tot aan vijf uur vanmiddag. Met als eerste Gerspardoel en ik neem je mee. E, e, e, e. En daarachteraan deze van Amy McDonald en Mr. Rock'n'Roll. Ja, uh, we hebben nog wel even wat autosportnieuws. En dan, daarvoor gaan we naar GRS. En GRS ligt natuurlijk in Spanje. Want Guido van der Garda heeft daar onlangs met tevredenheid terug kunnen kijken op zijn debuut in de Formule 1 auto van Caterham. Dat is Lotus uh... Voor jou even. dat is okay. dus. De Nederlandse testrijder volbracht 74 rondjes op het circuit van Gereth. En klokte een beste tijd van 1.23.3. Ik heb de tijd ge uh, gekregen om te wennen aan alle nieuwe dingen in de Formule 1 reageren van de garde. Er is veel te leren, maar ik weet waarop ik me moet focussen wanneer ik de volgende keer in de auto stap. Van der Garde eindigde op de derde testdag op het Spaanse circuit op de laatste plaats, helaas. De marge met zijn voorganger, de Braziliaan Bruno Senna, bedroeg ruim twee seconden. De coureur gaf aan dat hij vooral aan de remmen moest wennen. In de GP2-auto was ik een stugger pedaal gewend. Van de, voor de Formule 1-auto moet ik mijn uh, stijl aanpassen, zei Aldus van der Garde. Maar de volgende keer, als ik in de auto instap, weet ik zeker dat ik sneller op snelheid kom. In ieder geval, we hebben weer een Nederlander. Leuk. waar in instantie als testrijder, maar... De... Ik hoop dat de plannen zijn dat hij de laatste zes races gaat rijden. En we houden hem in de gaten, uiteraard, onze Nederlander Guido van der Garde. Over twee platen het gedicht van de week. Het gaat over carnaval. Schoon in de schule, die jongs hebben gelacht. Doch meer had ze überhaupt nichts ausgemacht. Ze waren zo so süß, ihre beine zo so lang. Bin vast een jaar in ihren balletkurs gegaan. Als ik ervoor dat ze op omwetsschutz staat.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 Naiv. Sie haben als Baby schon den Vater im Griff Sie geben alles, wenn sie irgendwas wollen und du beist daran nie, wenn sie schmollen. Du machst dich lächerlich und lässt dich verhauen damit die Mädels einmal nur rüberschauen. Sie pushen Becken und stürzen Flinten, ohne dafür eine Partei zu gründen. Wie sie gehen und stehen. Wie sie dich ansehen. Und schon öffnen sich Tarnshau Herz. Und, und dan kaufst und Waar rijdt als een koe? Ja, ja. Hansje <laughs> Cicero hoor je op de Sofets radio. En vrouwen regeren die wel. Adel gaat ermee stoppen. Ah, oh. maar ja, ze maakt wel mooie muziek, hè? hoor maar. I've made up my mind. Don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further. This ain't last. I oh, this is life But if I tell the world I'll never say enough Cause it was not said to you And that's exactly what I Chasing pavements, even if it leads nowhere Oh, would it be a waste, even if I knew my place Oh, gevoelig hoor, gevoelig, gevoelig. Jason Pavement, sorry. Nou, ben je er klaar voor, Robert-Jan? Ik ben er klaar voor. Daar komt hij aan, het gedicht van de week. Onopvallend wil ik de aandacht, een blik van jou op mij gericht. Dan kijk ik naar jouw mooie ogen en jouw heerlijke gezicht. Elke pauze op Mill Hill zitten wij heel dichtbij. Soms kijk ik eventjes naar jou en meestal kijk jij dan terug naar mij. Van mijn vrienden hoorde ik dat jij mij heel erg leuk vindt. Ik vond dat stiekem heel erg leuk, ook al ben ik nog maar een kind. Bij carnaval gaat het gebeuren, wij, zijn, wij gaan dansen met z'n twee. Jij met wat vrienden en ik neem ook wat vrienden mee. Ik denk dat je nu genoeg weet hoeveel ik stiekem om je geef. Dat gevoel zal ook altijd bij me blijven, zolang ik leef. We zitten in de dagen van de dwazen. Men dost zich uit en gaat heel maf gekleed, opdat men alle sleur en zorg vergeet. Smeert menig eens een zijn keel met vele glazen. Mijn host zingt liedjes vol met holle verrazen. In zaaltjes en cafetjes wordt het heet De een pakt buurvrouws armen stevig beet Een ander neemt een vreemde kennis te grazen Maar na die dagen durende extase Als iedereen weer zijn roes heeft uitgezweet Zal men om wat gebeurd is zich verbazen En doet men of men het nu al niet meer weet Ze worden weer gewone houten klazen En voelen zich een jaar lang incompleet Dat was weer het gedicht van de week. Ditmaal over carnaval. Zo dadelijk nog veel meer over carnaval met uh, Maurice Mulder. Hij komt uh, met zijn punt, uh, punthoofd op, uh, <laughs> punt met hoofd op uh, de studio in. Dus uh, dat komt helemaal goed zo dadelijk uh, naar het volgende plaatje. En dat is ook een carnavalsplaatje. Ja, ja. Doe een stapje naar voren en een stapje terug. Hier zijn de deurzakkers. Hij was een week, met een gehavend gezicht. Die kilo's Stonden te plegen. Kom op Maurice, je ja. kan lekker meedoen oh, met thuis. Kan kan mee. Ja, je mag meedoen hoor. Ik doe het ook. Jij ja, nee, want jij moet helemaal in carnavalstemming zijn natuurlijk. Ja, zeker weten. Ja. Dat is gisteren al een beetje goed gekomen. Voor uh, vanavond en uh, uh, morgen natuurlijk. Ja, morgen in de krocht. En Daarvoor hebben we je uitgenodigd, want morgenmiddag hebben we kindercarnaval. Ja, zeker alweer voor de zoveelste keer. Ik geloof ondertussen al de 15 of 20ste keer ergens in die buurt. Al heel lang in ieder geval. Kindercarnaval weer zo als van ouds, uh, vanaf twee uur in de krocht. En dan kunnen de kinderen lekker gezellig uh, dansen, verkleden, playbacken. Uh, ouders kunnen gezellig een uh, piepske meedrinken. Mooi. Heerlijk. Jawel toch? heerlijk dus vindt allemaal in, in de krocht plaats ja. hebben jullie nog uh, speciale activiteiten die jullie uh, tijdens het carnaval in de krocht uh, gaan organiseren Polonaise dat waren mijn oren de, de, de leukste verkleiding en bedankt hè Maurice ja, ben ik, lief. Dan... God, <lacht> ik ben alvast in de carnavalstemming. ik dacht, ik dacht dat dan. we een limiter hadden op die zin maar nee. deze microfoon Sorry. niet, de andere twee wel oh, Oké. Okay, uh, nou, de, we? de Polonaise de Polonaise inderdaad, ja, de, nou ja, iedereen ik krijg natuurlijk een leuk presentje als ze verkleed zijn. Ook als ze niet verkleed zijn. Maar ik ga ervan uit dat ieder kindertje verkleed is. Na afloop kunnen ze een leuk cadeautje meenemen. Uh, voor zover ik weet is er weer keurig netjes playback tussendoor. Dus uh, neem je een cd'tje mee. Zet je naam erop. En studeer leuk een dansje en een playback nummertje in. Dan kunnen de kinderen ook gezellig mee playbacken. Hey, kinderen die nou uh, zitten te luisteren en denken van... ...morgen wil ik graag bij het kindercarnaval aanwezig zijn. Moet je zich uh, van tevoren aanmelden of kost het wat? Het kost zoveel geld... ...dat je alleen maar je gezelligheid hoeft mee te nemen. Entree is gratis, hoeft je niet van tevoren aan te melden... ...als je maar rond twee uur bij die kocht bent... ...en naar binnen stapt, gezellig met paps, mams, opa, oma... broers, zus, oom, tantes, maakt allemaal niet uit. Wat leuk, het is... Uh, ja, ...de hoeveelste keer eigenlijk dat jullie het organiseren... Ja, ...ik weet het ondertussen niet meer. Het gebeurt al zo lang, dat zei ik net aan het begin... ...ergens tussen 15, 20, maar het kan nog meer zijn... ...ik weet het echt niet meer. En altijd helemaal vol, hè? Ja, klopt, altijd uh, nou ja, 200 plus kinderen. Oké, okay, dus als je morgen aanwezig wil zijn ben op tijd. Jazeker, want vol is vol. Nou, helemaal goed. Ja, duidelijk. Duidelijk. Hebben we nog vragen, meneer Vos? Ik heb geen vragen. Geen, geen vragen, vragen meer. Morgen dus, kindercarnaval in de krocht. Maurice, lekker voorslapen, hè? Ah, dat gaat zeker weten lukken. Oh, oh, oh. Nou ja, ik moet vanavond ook carnavallen, dus oh, wees maar niet bang. Okay, nou, helemaal we goed. Weer. Wij Bij zijn de al aan het carnaval. We zien je, Dank Maurice Wilder. Ja, gedaan. Een flinke boerenzoon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 Als het gras twee kontjes hoog is, hela riep, hela op. Als het gras twee kontjes hoog is, meisjes pas dan heel goed op. Hij kuste haar toen snel en stilde zo haar pijn. Zo'n leuke lieve meid, dat vond hij reuze fijn. Hij deed zijn jasje uit, en keek eens om zich heen. En midden in die wei, lag hij met haar alleen. Als het gras twee kontjes hoog is, Heela ie, hele op. Als het gras twee kontjes hoog is, Meisjes past dan heel goed op.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 Heel gezellig, hè, Sam? Albert-Jan? Ja, geweld, geweld. Ben je Heb je jullie een beetje zin aan? Ik ben niet? één en al carnaval. <laughs> Ik ben één en al carnaval. Heerlijk, hè? Gewoon. Nou ja, vanavond en uh, morgen uiteraard ook in uh, het wapen van Sofort. En morgen in de kroch dus. Het kindercarnaval vanaf 2 uur tot aan 5 uur. Wees op tijd, want... Vol is, is het vol. Ja, de Hydra. Hydra, inderdaad. He, daar heb jij nog een keer opgetreden? Ja, ja, ja. Vl vliegveld Elder. In de pauze van Hydra mocht ik draaien. Was je toen verkleed of niet? Nee, toen was ik niet verkleed. Hij was gewoon zichzelf, dus ook verkleed. Ja, ja dat zegt voldoende. We zijn aan het einde van deze uitzending, Albert-Jan. Jan. Het zit er weer op? We zit, zit er alweer op. Maar, niet getreurd. Nee, morgen dan mogen we het weer doen. Om hoe laat beginnen we? Uh, twee uur maar weer. Tot? Tot vijf uur. En dan hoor je programma dan? En dan zat ik vanmorgen naar jullie te luisteren, inderdaad. Hoe heet het programma? Ja. Zitten er allemaal CFM'ers bij elkaar, Maurice, weet Goh. je, aan de tafel? Ik zeg altijd... Hij zand... zegt, ja, nee, jij zegt, ja, dat gaan we sick doen. En uh, waar staat dat voor? Uh, ja, uh, Samfort uh, uh, uh, uh, in Kennemeland. Uh, de, de gekste dingen komen ervoor. Zaterdag het is, in... Uh... Ja, zaterdag in Kennemeland op zondag. Nee, het is gewoon zondag in Kennemeland. Oké, oh, okay. ik zal dat proberen te onthouden. Dat gaan we morgen doen. Wij zijn er morgen weer op. Dankjewel en uh, graag uh, tot morgen of anders. Tot volgende week.